Onderbezetting kan voor de agenten op straat problemen opleveren. Zo kan het lang duren voordat via de meldkamer een kenteken is gecontroleerd. In het noordoosten van India zijn waarschijnlijk 30 mensen omgekomen... toen een loopbrug over een rivier instortte. Zeker 28 mensen zijn levend uit de rivier gehaald. Het ongeluk met de hangbrug gebeurde in de Indiase deelstaat Assam. TV-kok Kas Pijkers is vanochtend overleden.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 Morgen vrij veel bewolking en kans op wat regen. Het wordt ongeveer 16 graden. Tot zover het NOS-journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er staan twee files op de A4 Amsterdam richting Delft. Tussen Hoogmade en Leidsedam een file van 8 kilometer. En op de A50 Arnhem richting Oost Tussen knooppunt Valburg en knooppunt Ewijk Drie kilometer doorwegwerkzaamheden. Dit was de Verkeersinformatie.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 Langs de lijn, met Ronald Boot. Goedenavond en welkom bij aflevering 9807. Met een uh, lekker voetbalavondje. Vier wedstrijden en u hoort zo of welke toppers erbij zitten. De vroege wedstrijd is Roda-Ajax. Roda-Ajax, zegt u, die is toch afgelopen woensdag al geweest? Jawel, maar toen ging het om een bekertje. En nu gaat het om het echi, om de competitie. Ragnar Niemeijer zei, hé, hey, die heb ik toch al gezien? Klopt, want ik was hier van de week ook al toen won Ajax met 4-2. Niet geheel onverdiend, de wedstrijd had misschien anders kunnen lopen. Vandaag een competitieontmoeting en Ajax goed begonnen de wedstrijd. Een kleine 20 minuten aan de gang en Ajax op een 1-0 voorsprong. Na een goede start en goal van Eriksen. Prachtige 1-2 bij Ajax. Amsterdammers sneden door de verdediging van de ploeg uit Kerkraden. En Eriksen via... Jansen de bal terug naar Eriksen en binnengeschoten onder de doelman van de thuisploeg door Pavel Kitschek. En dus Ajax aan de leiding. In deze op papier toch altijd moeilijke uitwedstrijd in Kerkrade. En de late wedstrijd straks, dat is de topper. Dat is Twente PSV, de nummer 2 uh, op bezoek bij de nummer 3. Nou ja, ze staan zelfs gedeeld tweede en derde. Alleen het doelsaldo dus scheelt een klein beetje. Uh, dat is dus de topper straks met twee verslaggevers. En om kwart voor acht hebben we ook nog Heerenveen tegen ADO... en Excelsior tegen RKC. Langs de lijn op zaterdagavond. Tot 11 uur met sport en muziek. Wake me up before you go-go. Ajax staat voor in Kerkrade tegen Roda. Dag maar. Die ploeg probeert zich terug te vechten in de wedstrijd op basis van kracht. Het heeft nog niet veel kansen opgeleverd voor de ploeg van trainer Harm van Veldhoven. Maar het overweg wat Ajax had in de eerste 5, 6, 7 minuten... was een heel klein beetje weg. De Amsterdammers hebben de bal via de keeper. Dat is weer vermeerd terug van de schorsing. Van de week speelde Sillersen nog in die bekerwedstrijd. Die Ajax aan het einde van de rit met 4-2 won. Een hele snelle achterstand. Toen voor de Amsterdammers. Een oud speler van Ajax. Donald toen met de goal. Maar Ajax dus via Eriksen. Knappe aanval. Mooi uitgevoerd. Opgezet door Eriksen zelf. Afgerond door hem ook. door die goal aan de leiding. Malki nu kan de bal zomaar bij Vermeer uit de voeten halen. En dan binnengeschoten door Jonker. strafschopgebied En dan krijgt hij nog een herkansing. Dit mag toch niet gebeuren. Je vertelt... Uh... Over een hele andere actie rekent erop dat er niets geks gebeurt. En dan gaat die uh, Jonker of Malky door op de doelman van Ajax Vermeer. Is uh, Jonker daar met een schot? Wordt dat uh, gepareerd door een verdediger? Maar wat een uh, chaos opeens achterin bij Ajax. En het geeft aan dat de Amsterdammers misschien toch nog niet zoveel vertrouwen hebben. Als je misschien zou denken na zo'n 4-2 overwinning daar uh, eerder deze week. De man gaat nu heen over uh, Siem de Jong. Hij staat in de punt van de aanval. Pilaert haalt de bal weg, ook als een oud speler van, uh, van Ajax. En kijk je even naar het helftal van de Amsterdammers, dan uh, zie je toch. Dat er wat wisselingen zijn geweest. Boelikin uit de spits. Daar staat De Jong. Eriksen is spelmaker geworden. Een positie waar De Jong in de vorige wedstrijd nog speelde. Nou Vermeer zei ik al terug. Van de schorsing. En ja, aan de rechterkant in de verdediging bij Ajax. mis je nog steeds Gregory van de Wiel. Het verhaal van de week was dat hij rust kreeg. En uh, kan het allemaal zeggen. Omdat de bal buiten de lijn is. En ik zometeen kan gaan gooien. En het johfien voor de middenlijn van de Wiel. Nu ook weer niet bij. En dat zal misschien toch inmiddels een beetje aan hem gaan vreten. Al is het maar omdat er allemaal van even... .de fotografen voor je gezicht gaan zitten om maar vast te leggen dat jij op de bank zit. De bal is weer in het spel. Ter hoogte van de middenlijn. En het laatste aangeraakt door een speler van Ajax, door Theo Jansen. En dus mag rode J.C. daar gaan gooien. Met de rechterverdediger van de thuisploeg Martijn Montaigne. Kijkt eens even waar het naartoe kan. Bij Rode JC, trouwens, geen vormer als controlerende middenvelder. Daar staat Suchu in. Flederis is geschorst. En zo is Ramzi op het middenveld naar links gegaan. En is de herstelde Laurent de Loge er vanaf het begin weer bij. En zo wordt het een mengeling van namen. Hebben we nu alles wel zo positioneel neergezet. En kunnen we weer eens naar de wedstrijd kijken. Waarin Ajax een vrije trap heeft gekregen. Meneer Metatjov, 5 over de middenlijn. En Theo Jansen aan de linkerkant daar, zal die bal voor zijn rekening gaan nemen. Doet dat inderdaad. Geeft de man Eriksen terug naar Jansen. Meter of tien over de middenlijn. Terug naar Vertongen. In het driemans blok achterin bij Ajax. Want uh, dat heeft er dan misschien een klein beetje mee te maken dat Van der Wiel niet speelt. Tegen de twee spitsen van Roda. Net als van de week in de beker, Drie mensen achterin. Nu met al de wereld rechts in de zone. Routinier, André Ooyer in het centrum. En Vertongen dan links in dat grote gebied. Dat is de zone die hij moet bestrijken. Rode heeft opgepakt. Heeft de bal met Suchuin. Draait dus om de eigen as. Doet dat in de middencirkel. Kijken waar het naartoe kan. Ja, Het moet wel een beetje snel knul. Want anders heb je Eriksen zo meteen in je nek zitten. Suchuin loopt door. In combinatie met Malti. Voorzet komt. Maar wordt weggetrapt. Die bal ter hoogte van de stipt door uh, Toby Alderwereld. En Die geeft in deze wedstrijd toch al uh, de derde hoekschop weg aan uh, Rode JC, De thuisploeg. Suchuin gaat zich melden aan de overkant van het veld. Als we inmiddels in de 26e minuut zitten van deze wedstrijd. Die inmiddels gelijk gaat Heel veel kansen zijn er eigenlijk niet eens geweest. Dat schot dus van Eriksen wat raak was. Een rollertje van Theo Jansen een paar minuten later met rechts... Zijn zwakke been van een meter of 12, 13. En hier is de corner van Rody S. Sucuwin heeft hem ingespeeld naar Jonker. Dan teruggelegd, daarvoor de goal weggehaald door Siem de Jong. En dan Eriksen die springt. Dat doet ook Rob Dilaar ter hoogte van de lijn van het van Ajax. En dan trappen de Amsterdammers de bal naar voren in de richting van Lukoki. Die weer aan de rechterkant speelt in de aanval bij de Amsterdammers. Eigenlijk links is. En nu de bal ook aan de linkerkant van het veld heeft. Ter hoogte van de middenlijn Theo Jansen stuurt Lukoki weg. Maar dat wordt allemaal doorzien achterin bij Rode JC de bal over de zijlijn getrapt. En Ajax mag een ingooi gaan nemen. Boerichter laat dat over aan Theo Jansen. Die de bal even makkelijk omhoog wipt En dan eens kijkt wie er aanspeelbaar is. Boerichter wil aan speelbaar zijn. Korte combinatie aan de overkant bij Ajax en Theo Jansen. Met de voorzet. Zien de jongen met de aanname. Het rookte van de strafschopstip. Dan moet de bal even vrijgemaakt worden. Lukt niet bij Boerichter. Eriksen dan vervolgens wel een... Ja, lepelballetje richting het strafschopgebied van Rode JC. Maar dat is wel heel makkelijk doorzien door de verdedigers achterin bij de ploeg uit Kerkraden. Die weg wil via Malki, Altijd jagend, altijd storend. Heeft inderdaad effect, want Ramsey kan opvangen in de middencirkel. En Malki uitgeweken naar de linkerkant van het veld. Halverwege de helft van Ajax. Naar de as van het veld gespeeld met de Daar Ramsey wil wegdraaien bij Ooyer. En dan tikt Oier de bal over de achterlijn. En heeft Rode JC weer een corner te pakken. Het is te hopen voor de ploeg uit Kerkraad dat die wat gevaarlijker is dan de voorgaande drie. Kort genomen richting Suchuin. Echt gevaar zit er nog niet in. Daar is Vukovic, de linker een verdediger. Weghaalt die bal door Fernan Anita. Roda pakt weer op, probeert de Ajax te belegeren, vast te zetten... In het eigen strafschopgebied. Vukovic moet aan de bak vervangt. Hemte die geblesseerd is. Vukovic nog altijd. Levert dit nog een mogelijkheid op voor Rode JC? IJs is met veel mensen terug. Roda vindt geen opening. En zo blijft het 1-0 naar de goal van Eriksen. Al vroeg in de wedstrijd de zesde minuut. En we zitten inmiddels in minuut 28 hier in het Parkstad-Limburgstadion. En we gaan verder met buitenlands voetbal. En anders dan gebruikelijk, nu alvast uitgebreid de Engelse competities. Daar nou, is alle reden toe, want Robin van Persie was vandaag de man in Engeland. Arjen van der Horst. De Premier League kent dit seizoen veel rare uitslagen. En nou weer eentje. Ja, weer zo'n krankzinnige uitslag in een uh, wedstrijd... die nu al uh, de beste van het seizoen wordt genoemd. Uh, Chelsea thuis tegen Arsenal, de London Derby. Ja, en Arsenal won met 5-3 maar liefst. Met inderdaad een hoofdrol voor Robin van Persie... die uh, vandaag een hat-trick scoorde. Ja, en daarmee lijkt Arsenal langzaam weer uit dat hele diepe dal te klimmen. Want uh, misschien weet je nog, precies twee maanden geleden... verloor Arsenal met 8-2 van Manchester United. United zelf, die een week geleden nog... Uh, uh, een ongenadig pak slaag gekregen van stadsgenoot Manchester City... door thuis met 6-1 te verliezen en vandaag dan weer deze uitslag. Ja, ik denk dat we zelden zo'n begin van het seizoen hebben gehad hier. Ja, je zegt die nu al de beste wordt genoemd... maar met 3-5 moet je dan niet praten over de aantrekkelijkste? Want beste, er zullen toch ook wel fouten gemaakt zijn bij 3-5? Zo moet je het zeker uitleggen, want dit was wel een wedstrijd die alles had. Twee ploegen die tot het gaatje gingen, veel aanvallend spel... Uh... Beide ploegen die kans naar kans creëerden en dus ook fouten maakten. Inderdaad, eh, Arsenal die twee keer tot twee keer toe in het begin van de wedstrijd... een achterstand moest wegwerken. En een wedstrijd die tot vlak voor tijd nog eh, onbeslist was. Dus het was echt superspannend. Nou, totdat Van Persie dus eigenhandig Chelsea afmaakte. Want in de 85ste minuut, toen het nog 3-3 stond... ja, scoorde Van Persie en eh, een paar minuten later eh, scoorde hij weer. En ja, je zag meteen wel hoeveel deze overwinning betekent voor Arsenal. Want de bezoekers vierden de zegen alsof ze de kampioenstitel hadden gewonnen. Ja, dit is goed voor de transfermarkt voor Van Persie, hè? Ja, en daar wordt natuurlijk meteen al druk gespeculeerd. Want Van Persie is op dit moment echt in topvorm. Misschien wel de beste speler van het moment in de Premier League. Ja, de cijfers spreken ook voor, zis, voor zich. De afgelopen 28 uh, competitiewedstrijden 29 keer gescoord. Ja, en uh, we hoorden afgelopen zomer al dat er wel wat interesse was voor Van Persie. Bijvoorbeeld van Manchester City. En zeker nu Van Persie nog steeds geen nieuw contract heeft ondertekend... Zal, uh, ja, zal de, de, zullen de geruchten alleen maar toenemen natuurlijk. Zijn contract loopt nog tot de zomer van 2013. Uh, Arsène Wenger, de coach van Arsenal, heeft een paar dagen geleden nog gezegd... dat hij er wel van uitgaat dat Van Persie bijtekent. Maar goed, met zo'n speler in vorm... Ja, dan weet je niet wat er gaat gebeuren. En alles gaat ervan afhangen, denk ik, of een Persie voor de kerst... een nieuw contract zal ondertekenen. En als dat niet gebeurt, zul, zul je ongetwijfeld clubs hebben... die proberen uh, de Nederlander weg te peuteren uit Londen. Ja, ze hebben vijf doelpunten voor. Dat is natuurlijk aanvallend erg goed, maar drie tegen is verdedigend. Toch ook niet echt uh, om over naar huis te schrijven? En daar zie je dat uh, Arsenal nog niet helemaal uh, zichzelf is. Uh, Arsenal natuurlijk in een diep dal beland... naar die dramatische nederlaag tegen Manchester United. Van Persie eigenlijk die eigenhandig uh, de club... Ja, de, de, door die hele moeilijke periode heeft gesleept. Uh, Arsenal, die natuurlijk topspelers af Fabregas en Nasri... Uh, heeft verloren van Persie, die toen aanvoerder is geworden. En hij zelf heeft een hele belangrijke rol gespeeld. Uh, de afgelopen weken uh, Besliste hij zelf uh, een aantal wedstrijden. De afgelopen twee competitiewedstrijden scoorde hij vier keer. Vandaag drie keer... En dan zie je toch hoe belangrijk het is. En die topvorm verdoezelt wel een beetje... dat er ook nog hele grote problemen zijn bij Arsenal. Vooral achterin. Uh, ja, je kijkt ook naar het doelsaldo. Want dat is nog steeds negatief van Arsenal. En alle hoop is gevestigd op de terugkeer van oud ajaxiet Thomas Vermalen. Hij wordt nog heel erg gemist... Vorige week maakte hij na lange afwezigheid vanwege een blessure... weer een rentree om meteen weer geblesseerd uit te vallen. En hij speelde ook vandaag niet mee. Dus de problemen voor Arsenal zijn nog niet voorbij. Nee, nog even heel kort Manchester United. Vorige week 6-1 verlies tegen City. Nu 1-0 winst tegen Everton. Is dat uh, ja, uh, de weg terug, zou ik maar zeggen? Ja, dat was een zware klap die United uh, vorige week kreeg natuurlijk. Maar Man United heeft voor wel moeilijkere... Uh, heeft wel vaker in dit soort moeilijke situaties verkeerd. En uh, het is gewoon een professionele ploeg. En je ziet dat ook vandaag weer... dat ze uh, heel professioneel met 1-0 e van Everton winnen. En ze staan nog steeds uh, vlak achter Man City uh, bovenaan de ranglijst. Dus het, misschien is het wel een uh, uitslag geweest vorige week... Die niet helemaal in de trend past. Want Manchester United heeft een flitsende start uh, dit seizoen gemaakt. Met heel veel goals bijvoorbeeld van Wayne Rooney. En ze lijken die trend nu vandaag door te zetten. Oké, okay, en City gewoon gewonnen hè? 3-1, Wolverhampton. City staat 4 aan kop met 28 punten gevolgd door Man United. 5 punten achterstand. Uh, die wonnen vandaag uh, eenvoudig met 3-1. Dus dat is wel de, plo de, de ploeg van het moment. Oké, okay, bedankt Arjen. Noord City, Blackburn eindigt in 3-3, Sunderland, Aston in 2-2. Swansea City, Bolton is 3-1 en Wiccan Athletic tegen Fulham 0-2. En het is bijna rust bij West Bromwich Albion tegen Liverpool en de stand daar is 0-1. Uh, de stand uh, uh, aan kop hebben we net gehoord van Arjen. En dan gaan we naar Duitsland. Daar won Bayern München met 4-0 van Nuremberg. Stuttgart Borussia Dortmund 1-1. Schalke tegen Hoffenheim 3-1 met twee goals van Klaas-Jan Huntelaar. Wolfsburg tegen Hertha 2-3. Borussia Mönchengladbach Hannover 96-2-1. En het is rust bij Mainz tegen de Bremen. En de ruststand daar is 1-1. Na elf ronden gaat München, Bayern München aan kop met 25. Gevolgd door Schalke met 21 en Dortmund en Borussia Mönchengladbach. Met 20 punten. U hoort al geluid uit Limburg. Daar gaan we nog een keer naar luisteren. Racht nog niet mee. Minuutje of elf nog. In de eerste helft bij Rode JC Ajax. Ietsje meer dan elf minuten. Ajax op een 1-0 voorsprong. Goal van Eriksen. Mocht u het toestel later hebben aangezet. En Roda wil een gelijkmaker. Heeft inmiddels al zes corners mogen nemen. Steeds Oyer die die bal over de achterlijn moet werken. Onder druk gezet dan door de aanvallers van Rode JC. En wie mag er nu gaan gooien? Ik denk dat het de thuisploeg is. Want achterin bij Ajax wordt de bal weggepeerd. De helft op van Roda. Martijn Montijnen, de rechtsback van Rode SC, heeft de bal teruggekregen van het publiek uitverkocht stadion trouwens in Kerkrade. Dat is vaak zo tegen Ajax. Eigenlijk ietsje te weinig bij andere wedstrijden. Maar vooruit maar. Daar is de bal ingegooid door Montaigne naar Laurent Delorge. Malki aan de rechterkant en Delorge loopt dan door. Wil een voorzet geven? Ja, dit is iets van een voorzet. Maar de bal gaat aan de andere kant van het veld net zo makkelijk weer over de zijlijn. Kortom, de bal van de Belg, Laurent De Delorge, is veel te hard. En mag, omdat hij wordt aangeraakt, dan nog wel worden ingegooid door Soutjuin. Op het middenveld bij Ajax. Nee, het is Donald die gaat gooien. Doet dat naar Ramzi. Donald krijgt de bal terug bij de cornervlag in de buurt. Maar dan gaat de vlag omhoog voor het buitenspel voor de oudspeler van Ajax. En mag Ajax daar een vrije trap gaan nemen. Het het af en toe een beetje bij de Amsterdammers achterin. Daar staat natuurlijk André Oijer. Ik wil niet zeggen dat er meteen een kausaal verband is. Maar zijn rol leek toch wel toen we zijn uitgespeeld in de Amsterdam Arena. En in de stadions waar Ajax dan op bezoek moet. Maar hij staat er voor de tweede keer op een rij in. En Van de Wiel dus op de reservebank. Hij heeft het lastig, André hier in deze wedstrijd. Ajax met de bal op de helft van Rode Jesse. Lukoki heeft aangenomen. Speelt hem naar Eriksen aan de rechterkant van het veld. Gaat Eriksen lopen. Trekt naar binnen toe. Komt uit op de kop van Strafsopgebied. Krijgt hem voor de linker. En schuift dan de bal in de richting van de rechterhoek. Maar dat wordt gezien door Pavel Kicek. De doelman van Roda JC die eigenlijk nauwelijks meer onder druk is gezet naar het openingstoelpunt van Christian Eriksen. We spelen nog in de eerste helft een kleine 10 minuten bij Roda Ajax. De veldverhoudingen zijn gelijk, maar de Amsterdammers dus wel op voorsprong.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 Dat is dat met Full for You. We gaan er nog niet mee hebben, Rode Ajax. Mijn buurman zegt net, er gebeurt eigenlijk te weinig. En dan heeft hij volledig gelijk in nog een minuut of zes tot aan de pauze hier in Kerkrade Ajax op 0 voorsprong. En de Amsterdammers creëren eigenlijk bitter weinig. Tegen deze tegenstander uit Limburg. Ooier heeft nu de bal in de middencirkel. Speelt hem naar de rechterkant. Al de wereld daar in de zone met de opbouw richting Anita. De rechtshalve van Ajax. Loopt dan weg bij Ramsey. Zoekt hem vervolgens weer op. En creëert eigenlijk op die manier geen enkele ruimte voor zichzelf. Loopt dan wel door. Siem de Jong mag het dan maar oplossen. En Lukoki vervolgens heeft het geluk dat hij aanschiet tegen de benen van Vukovic. De linksback van Roda. Zodat hij Ajax in ieder geval een ingooi mag gaan nemen. Maar nog wel gezien. Uit een corner van Roda JC Toch eigenlijk helemaal vrij. Recht voor de goal van Vermeer. Maar Vukovic kreeg de bal boven op zijn hoofd. Had dat nou niet beter gekund vroeg hij op dat moment af. Kijk genoeg, in de eerste minuten van de wedstrijd vestigde hij de aandacht op zich door een bal van zijn keeper totaal niet te zien. Kijcek gooide de bal richting Vukovic, want hij liep doodleuk al lang weg van zijn strafschopgebied. En vervolgens reageerde het publiek zo dat Vukovic wakker werd en het vervolgens in de gaten had. Ik vroeg me af of hij bij, dat, bij die spelhervatting bij die corner wel helemaal bij de les was. Er had misschien ook wel wat meer ingezeten. Hij is een vrije trap. Theo Jans heeft de bal klaargelegd in de as van het veld. Wat aan de rechterkant zal hem gaan indraaien met links. Te ver voor ineens. Achterin is Boerichter. Daar is ook een verdediger van Roda Vukovic en de keeper. En die duwt hem uiteindelijk over de zijlijn heen. Dat is nog een heel stuk vanaf de goal van Roda J.C. Maar dat is wel waar de bal terechtkomt. En daar gaat Ajax zo meteen de in nemen met Jan Vertongen. Van de week belangrijk met een goal. Een snelle gelijkmaker in die bekerwedstrijd. Die Ajax, vooral als u dat nog niet wist. Kan me niet voorstellen. Met 4-2 won. Ingooi genomen bij Ajax. Achterin Lukoki. En die heeft een schietkans. Van een meter of 15 staat eigenlijk vrij ver voorbij het doel. Zoekt dan de lange hoek vanaf de rechterkant. met de bal zelf een meter of 5-6 voorbij die paal. En zo is de kans eigenlijk op papier groot. Zou je kunnen zeggen, maar in de praktijk komt er van een goede kans van een goed schot. Weinig terecht. En dus een keeperstrap voor de doelman van Roda. De 42e minuut. Inmiddels op het scorebord Montaigne is de baas over boerrichter. En Roda kan verder aan de overkant van het veld. De helft op van Ajax. De bal komt per keer in de post ook weer terug. Tot uh, bij uh, Siem de Jong. Siem de Jong in het duel dan met Montaigne. En die slaagt er nog in de bal terug te spelen. Tot zijn eigen keeper. Tot bij uh, Kicek. Dan weer uh, Theo Jansen en Boerin. In de last van het veld. Meter of twintig over de middenlijn. De ruimte ligt op rechts bij Lukoki. Maar dat ziet Christian Eriksen niet. Die gaat bouwen op links met Theo Jansen. Dan loopt hij zelf door. Eriksen. Dat levert ook het uh, doelpunt op. Van Amsterdammers. Nu staat Eriksen op de punt van strafsomgebied. Is Theo Jansen helemaal vrijgelaten op 17 meter. Kan die schuiven met rechts. En uh, ja, dat is niet zo'n goede been. Bal wordt nog even getoucheerd volgens mij. En heel eenvoudig omgepakt uiteindelijk door uh, doelman Kieszek. Dan had misschien Theo Jansen wel kunnen kiezen voor zijn linker. Want hij had echt de vrijheid om uit te halen. Goed gezien van Eriksen. Daar doet Jansen dan eigenlijk te weinig mee. Ajax nu achterin met Ooyer. En de bal vooruitgespeeld naar 1 Eno 1-0 is terug in het elftal. Gaat de middencirkel in. Jansen dan begint meer ballen op te eisen. Stuurt Boerichter weg aan de linkerkant. Houdt hij die bal nog binnen voor de achterlijn? Ja, voorzet komt ineens. Althans, dat is de bedoeling. De bal wordt aangeschoten tegen de meeverdedigende De Loorge. En dan levert dat Ajax een ingooi op, denk ik. Geen hoekschop. Eriksen is de bal kwijt. Of is het toch een corner voor Ajax? Even kijken wat de scheidsrechter heeft gezegd, Wiener Meijer. Nee, de bal is wel over de achterlijn gegaan. Voor de corner voor de Amsterdammers en uh, de koppers van Ajax zijn inmiddels in het strafsomgebied. Dan heb je het over Ooien. Dan heb je het over uh, Vertongen. Al de wereld. Allemaal die types. De luchtmacht van Ajax. Bal komt bij de eerste paal. Wordt daar weggehaald door Mitchell Donald. Over de zijlijn geroeid. En daar staat Eriksen dan nog. En die zal nu de ingooien moeten gaan nemen. Want nu moet hij gooien. Doet dat inderdaad. Doet dat richting Ooyer. Die stond nog altijd voorin. Inmiddels aan de zijlijn. De bal is een meter op 15 weg bij de hoekvlag. Eriksen er langs voorzet. Komt Kitschek. Pakt op bij de eerste paal. En heeft hier een snelle spelvoortzetting in huis. Dat heeft hij inderdaad. Bal gaat richting Ramsey. Jansen verdedigt mee. Die maakt aardig meters in deze wedstrijd. En via al de wereld vertongen gevonden de aanvoerder van Ajax aan de overkant van het veld moet nog de helft op van Roda. Draait dan andersom richting zijn eigen verdediging. Anita opgejaagd door Jonker. Maar Anita komt daar knap uit. Lukoki ter hoogte van de middenlijn. En dan Alderwereld. Theo Jansen zegt in het centrum. Ja, kom maar. Staat er als een volleerde spits. En dan uh, is het de meeverdediging op de rand van het Van, ik denk, Arnoud Suchowin Ja, inderdaad. Die legt daar zijn tegenstander neer. En dan mag Ajax een vrije trap gaan nemen. Wel echt op 16,3 meter. De bal net buiten het strafschopgebied. En wie gaat die bal dan voor zijn rekening nemen? Je zou toch zeggen dat is een uitstekende kans voor Theo Jansen. Het is een mogelijkheid voor Derek Boerichter. Die heeft zich er ook bij gemeld. En de bal ligt echt centimeters buiten het strafschopgebied van rode JC. Geen kaart voor die overtreding. Die blijft op zak bij Wiedermeijer. En Eriksen en Boerichter en uh, al die mannen, Theo Jansen natuurlijk hij, met elkaar in overleg. Het zou kunnen zijn dat Jansen het ineens gaat proberen, zou ook nog een tikje vooruit kunnen geven. Maar het eerste wat nu moet gebeuren is het op uh, de juiste afstand zetten van de muur van Rode JC. Waarin uh, zich een aantal spelers van Ajax bevindt, onder meer met Ooyer en ik denk achterin ook met Siem de Jong. Daar is de bal van Theo Jansen op een speler in de muur, denk Ramsey aan de zijkant kansen ontvangt wel terug en dan breed gespeeld over de breedte van het veld richting 1-0. Maar zo doet Ajax met deze mogelijkheid niet veel, want de bal dus in de muur van Rode J.C. Het wel op de achterlijn, Roda doet dat daar achterin goed met montaigne En zo levert dit Ajax geen hoekschop op doorjager was er van boerichter Maar er is een keeperstrap voor Pavel Kicek als we inmiddels in de laatste, echt laatste tellen zitten van de eerste helft. Want de eerste helft zit er officieel nu op. Een bord heb ik niet gezien en dat is te verklaren vanwege het feit dat er ook geen tijd is getoond. Er komt geen extra tijd bij. Roda JC Ajax is 0-1. De Amsterdammers al vroeg in de wedstrijd in de zesde minuut op voorsprong. Na een prachtige combinatie tussen Eriksen, Jansen en Eriksen. Ja, en daar moet je dan bij zeggen. Het was eigenlijk ook de enige verfijnde combinatie van de hele eerste helft bij elkaar. En Jantje Smit waren dat met Mirozoe, oftewel tuintje in mijn hart. Het Nederlandse mannen team is wereldkampioen geworden. In de finale wonnen we van het tweede team van Amerika. Na 18 jaar is Nederland dus weer kampioen en dat werd gevierd door de Britsers. Yeah. Ja, wereldwijd onbeschrijflijk. Het is echt uh, het mooiste wat er is. En ja, gewoon in eigen land kampioen worden, het is fantastisch. Ik ben waanzinnig blij. Dit is echt een droom die uitkomt. Echt fantastisch. We kennen natuurlijk van andere sporten, hè? voetbal, wat de impact van een wereldtitel is. Maar wat betekent het in het Britje voor jou? Ja, voor mijzelf is het ook waanzinnig. Je krijgt een, nog een betere naam. En daar uh, hebben we zo hard voor gewerkt met het hele team. En dat het dan uitkomt, dat is echt uh, super. Wat is de beslissende stap geweest voor jullie... dat je inderdaad kon doorstoten naar ja, de gouden plak? Ja, dat komt zeker door uh, het ons zijn door Hans Melgers. Die heeft gezorgd dat er veel van ons uh, semi-professioneel konden worden. Of zelfs professioneel, waardoor we die laatste stap hebben kunnen maken. Echt ge geweldig. Hoeveel spanning zat er eigenlijk op op die laatste dag? De laatste dag was wel... Uh... Dank je wel. De laatste dag was... Ja, we stonden al redelijk veel voor. Alleen uh, begonnen met ons niet zo goed... Maar ja, uiteindelijk pakten er nog wat punten erbij en de laatste zitting was gewoon, uh, Geert, was gewoon uh, uitspelen. En, uh, alleen de Amerikaan deed heel erg goed, dus ik uh, was nog een beetje bang stiekem. Is dit uh, een start waar je mee verder kan, die wereldtitel? Ja, abso absoluut. Ik, uh, ik hoop dat we vanaf nu of aan gewoon als Nederland uh, het hele uh, de Britse wereld gaan domineren. Wat is het geheim van dit team? Uh, ja, we zijn met z'n allen gezegd vrienden en uh, we spelen langzaam en we gunnen elkaar alles. En, uh, dat is echt geweldig. Bedankt. Hè. Ja, graag We hebben twee weken genoten. Ja, nou, ook, eh, ik heb ook ook. Het was heerlijk, ja. Oh, ja. Echt geweldig, hè? Ik vraag even aan een van de wereldkampioenen. Hè. Uh, jullie hebben er natuurlijk naartoe geleefd. Maar hoe is het nou dat die buiten uiteindelijk binnen is...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 Nou, de, ja Het zijn drie, drie dagen spelen en ik heb ook drie nachten niet geslapen. Dus dan weet je ongeveer uh, wat dat met mij doet. Maar uh, ja. blijkbaar ging het spelen normaal. Uh, onlang... Want het is natuurlijk een denksport. Jullie zijn een aantal weken bezig met zo'n WK. Ben je dan ook helemaal op na zo'n titel, na zo'n WK? Ja, ik uh, ga lekker naar huis en uh, heel weinig doen. Dat is ja? mijn plan. Ja. <laughs> even dat hoofd weer leeg krijgen. Ja, precies, ja, ja. Eerst even een drankje nu en dan uh, is het weer mooi geweest. En dan de impact van die titel even laten bezinken? Ja, ik, uh, ik denk dat ik het pas volgende week. Ik ga beseffen, ja. Dus uh, nu geniet ik alleen nog eventjes. Edwin Cornelis in gesprek met Simon de Wijs en Sjoerd Brink. Beide leden van het succesvolle mannenbridge-team... dat dus wereldkampioen werd door Amerika in de finale te verslaan. Het tweede team van Amerika, het eerste team, was al veel lager geëindigd. Heerenveen-Ado is straks om kwart een, een van de wedstrijden van vanavond. Uh, ja, echt een wedstrijd tussen twee middenmotors. Heerenveen staat achtste, heeft één puntje meer dan, A dan Ado en dat staat tiende. Henk Kok weet dat Ado nog nooit gewonnen heeft bij Heerenveen. Nee, dat klopt. Ze hebben slechts drie keer gelijk gespeeld. Maar als je naar de laatste acht wedstrijden uh, kijkt, al, uh, althans, dan heeft, uh, Heereveen heeft voortdurend aan het voortdurend langs het eind getrokken. Drie keer gelijk dus voor Ado Den Haag. Ja, het is eigenlijk een wedstrijd die aansluiting moet geven bij de eerste acht. Heerenveen, je hebt het al gezegd, staat op die achtste plaats. En Heerenveen, je kunt verschillende invalshoeken kiezen voor het spel van Heerenveen. Positief en negatief, om maar twee uitersten even te noemen. Positief is in elk geval dat ze nog maar uh, twee wedstrijden hebben verloren. Dat waren trouwens niet de allerbeste wedstrijden. Maar van uh, Ajax kun je verliezen met, met 5-1, daar heeft de... Uh... Heerenveen gedaan en ook van PSV hebben ze verloren. Maar ze hebben ook acht keer een resultaat neergezet. Maar het is allemaal een beetje magertjes. Dus het is maar net ietsje beter dan het afgelopen seizoen. En dat was toch een slecht seizoen voor Heerenveen. Eén puntje meer hebben ze na tien wedstrijden. Veertien punten. En ADO Den Haag, ja dat staat voorlopig nog op de tiende plaats. Dat doet het ook niet buitengewoon goed. Twee keer uitgewonnen van Feyenoord en Van de Graafschap. Beide keren met de cijfers 0-3. En nu zijn er een tweetal wijzigingen in die ploegen aangebracht door Maurice Stijn. Ami die speelt rechterverdediger uh, en Horvat die mag nog wel spelen. Die heeft wel een, twee keer een gele kaart gekregen tegen Vitesse. Maar die is alleen gescoord voor, de beker, voor een bekerwedstrijd. En uh, Lewin is eruit gehaald. Ami speelt daarvoor. En als je dan kijkt naar Murets. Uh, Murets Muret staat ook niet meer basisopstelling opgenomen. En daarvoor speelt in elk geval uh, Horvat. Ja, het is een wedstrijd, uh, voor Heerenveen zeg ik een beetje vlees nog vis. Er moet nog een beetje vlees worden. Dan moeten ze vanavond dus een keertje weer winnen. Nog maar één thuiswedstrijd uh, gewonnen. Dat was van Groningen met 3-0. En drie wedstrijden gelijk gespeeld. Dus het kan allemaal wel een beetje beter. En hetzelfde geldt ook voor Adel Den Haag. Een sleutelwedstrijd, laat ik hem zomaar benoemen. En de andere wedstrijd om vracht is Excelsior RKC. En dat, was een, dat is een wedstrijd waarvan uh, aan het begin van het seizoen werd gezegd... Nou, dat zijn twee ploegen die uh, gaan bij die onderste drie eindigen. Die bakken er dit seizoen niks van. Nou, dat geldt voor Excelsior behoorlijk, want die staan 18e... met slechts twee punten, twee gelijke spelen. Maar RKC begon fris en fruitig aan het seizoen. Philip Koken en pakte toen veel punten, toen nog wel. Ja, ik kan me dat nog herinneren dat ik ooit heb geroepen bij de eerste wedstrijden van RKC. Fris en fruitig ploegje. En uh, dat speelt ook heel aardig. De laatste paar weken zijn ze het een beetje kwijt. Het beste is er wel vanaf bij RKC. Maar dan zie je toch dat ze zo'n bekerwedstrijd uit de Gezwollen midweeks gespeeld. Dat ze dat toch overleven. Hoewel ze de eerste helft zeker de mindere ploeg waren en een beetje geluk hadden. Zelfs een uh, penalty tegenkregen die Jeroen Zoet uh, pakte. Maar uh, ja, Zwolle, De kon niet doordrukken. En RKC, zoals ze zo graag doen, reactievoetbal spelen. En uiteindelijk kwam die bevrijdende goal daar toch 1-0. En staan ze ook weer bij de laatste 16 in het KVB-Bekentoernooi. laatste drie wedstrijden op rij heeft. Uh... RKC verloren en daardoor zijn ze afgezakt inmiddels. Ze zijn geen subtoppen meer, staan nu elfde en dreigen verder af te zakken. Zeker na die 4-1 nederlaag vorige week bij VVV. Die heeft er wel behoorlijk ingehakt. Maar toch houdt de trainer Ruud Brood vertrouwen in zijn basisopstelling... zoals hij al wekenlang speelt. En waarom zou hij ook anders? Want ja, de, de, de ploeg heeft nog altijd wel een soort basiszekerheid... dat dat als het niet loopt bij de tegenstander, dat zij er dan wel overheen kunnen komen. Nou, en niet loopt bij de tegenstander, nou dan kom je dus aan bij Excelsior. Nog maar twee puntjes gehaald, uit bij Twente, was heel knap. En thuis nog een keer tegen de graafschap, dat had ook iets meer kunnen zijn. Maar hier hebben ze toch het gevoel van, het moet nu lukken op Woude zijn Het moet nu lukken bij Kralingen in Rotterdam. En als het nu niet lukt, nu bedoel ik vandaag en aanstaande vrijdag wanneer Excelsior gaat spelen tegen VVV. Als ze dan geen punten gaan pakken, ja, dan is het eigenlijk al voortijdig beslist. En eh, ja, moet iedereen hier al vrede gaan hebben met een onmiddellijke degradatie weer. Anders kan het nog een beetje spannend worden. Dus het is nu of nooit. En als je het over een bekertoernooi hebt, wel, men heeft hier toch een blamage meegemaakt... Thuis tegen G GVVV, dat was 0-3. Hier werd Excelsior werkelijk door van het veld gespeeld door een topklasse notabene. En lichte paniek is hier toch wel toegeslagen. Het is zelfs zo erg dat de trainer John Lammers van tevoren vandaag niet eens de tactische opstelling wilde geven. Wel de elf namen, maar niet hoe die ging spelen. Dat moest wij maar uitzoeken, de pers dan. En dat moest de tegenstander ook maar uitzoeken. Alsof er nog geheimen zijn. Nou, ik... Het, het, ja, als je die naam zo bekijkt, dan, dan, dan gaan ze uh, waarschijnlijk wel met een uh, 4-5-1 opstelling spelen. Met één spits, de jonge Mick van Buren, die is 19 jaar. Dat is dan één van die verrassingen. Want John Lammes heeft zijn ploeg wel behoorlijk door elkaar gegooid. heeft de rechtsbek gewisseld. Eekman eruit, Daan Smit erin. Uh, Finken is geslachtofferd. Mitchell tevreden is slachtoffer. Twee spitsen die normaal altijd in de basis staan als ze fit zijn. En daar is een middenvelder bijgekomen voor het Toren. En dus die ene spits, Mick van Buren. En Daan Smit dus als rechtsbekker. Dus het moet nu helemaal anders. De nervositeit is behoorlijk toegeslagen. Er moet nu geworden van RKC. Maar of het ook gaat gebeuren, ik waag het te betwijfelen. Van Dion Bromfield was dat. Wouden zijn helemaal uitverkocht voor Excelsior RC, Philip? <laughs> Jazeker. Nou, de, de speaker heeft in ieder geval zijn best gedaan om de paar duizend mensen die hier zijn. bijzonder op te zwepen voor dit duel. En uh, hier trouwens een afstandsschot nu van uh, Snow. Het eerste wapenfeit van de wedstrijd. We zijn uh, dikke minuut bezig nu. Maar de verrassing zit erin. Daarom deed John Lammers, de trainer van Alex Helsior, van tevoren zo geheimzinnig. Er zit wel degelijk een verrassing in zijn opstelling. En dat is dat uh, Van Steensel, Leen van Steensel, die normaal centraal in de verdediging uh, staat... nu helemaal in de punt van de avond staat als uh, centrale spits, als diepe spits... Daar staat hij normaal wel eens voor een laatste kwartier... of een, uh, ja, de laatste tien minuten, wanneer er iets geforceerd moet worden bij een achterstand. En dat gebeurt nogal eens bij Excelsior. Maar nu uh, start hij daar dus vanaf het begin. En dat had, uh, denk ik, niemand verwacht. Ook bij RKC niet. En uh, daar gaan de verdedigers van RKC zich nu op instellen. Van Steensel dus, de rasverdediger, nu in de punt van de aanval startend bij Excelsior. Dat moet dus vandaag het verschil gaan maken. Excelsior probeert nu uh, met uh, Daan Smit... Nu op de positie centraal van uh, van, van Steensel uh, een lange bal te geven richting van Steensel. Hier is Vortoren met het eerste afstandschot namens Excelsior. We zijn uh, twee minuten bezig, 0-0. En we hebben dus een klein verrassingje in de basisopstelling van Excelsior. Heer Venado, Henkok. Zijn we zeven seconden bezig met een lange bal vanuit de verdediging naar de rechterkant van het veld en naar Narsing. Narsing legt hem dan even terug op Jalmaat. Jalmaat in de voeten van de En Judicicis dacht beneden aan de rechterkant Narsing weer te kunnen aanspelen. Van Narsing die ging diep. Narsing en Asaïd, dit zijn natuurlijk de gevaarlijke vleugelspissers bij Heerenveen en ik denk zo dat de beide vleugelverdedigers aan de rechterkant Ammi en Soupepa aan de linkerkant dat die hun lol wel op kunnen vanavond. Heerenveen gaat ingooien. Dat gaan ze doen via Jammaert en Jamart heeft die bal ook alweer teruggekregen en dan op de rand van de 16 wordt de aanval van Heerenveen die wordt gestuit en dan kan Den Haag bouwen aan een aanval via John Verhoeven. Bal naar de rechterkant van het veld. Er ligt veel ruimte aan de rechterkant van het veld bovendien komt de verdediger Ammi mee naar voren. Op een schot wordt er dan gelost en die schot wordt geblokt en dan blijft met een de speler van Heerenveen die blijft liggen van die krijgt het schot vol tegen zijn hoofd aan. Ik denk eerlijk gezegd dat het de verdediger is. Het zou Gouwenleeuw wel eens kunnen zijn. Nee, Gouwenleeuw die staat er nog in elk geval. Nou, ik weet niet wie het schot tegen zijn hoofd aan kreeg. Maar dat zag er even gevaarlijk uit. Het schot wordt wel geblokt, maar het komt alweer overend. Nou ja, dat klopt allemaal goed af. Breuer is het ook niet. Wie staat er dan nog wel? Dan moet ik eens even kijken wie daar nog meer... Nou, zomer zal het geweest zijn. Zomer zal deze bal het schot van John Verhoek tegen zijn hoofd hebben aangekregen. Het was van een meter of tien werd het gelost. Het komt hard aan. Maar hij staat gelukkig ook alweer. En hij krijgt bovendien een applaus. We hebben... Anderhalve minuut gevoetbald in Heerenveen 0-0. Bedankt niet meer. Kijk naar de tweede helft van Roda Ajax. Ja, die wedstrijd is na een paar, een paar tellen alweer stilgelegd. Door zegt de, de mee Heeft te maken, Ajax leidt trouwens met 1-0 na een vroege goal. Met een blessure van Vermeer, de doelman van Ajax. Ooyer is veel te nonchalant achterin als hij een bal die hij krijgt aangespeeld wil wegtrappen. Schiet hem aan tegen Malky. Dat is zo'n type wat constant maar blijft draven en jagen. Dat vindt Ooyer heel vervelend. Maar die bal komt terecht bij Vermeer. Malkie door. En ja, dan raakt hij Vermeer ergens ter hoogte van. Misschien wel de Edele Delen, om het maar zo uit te drukken. Of anders ergens in. De bovenkant van het bovenbeen. Vermeer trekkenbeent nog wat. Zoals hij de bal krijgt aangespeeld van Vertongen. Kortom, de voetballen weer. zit inmiddels in de 47e minuut. Maar de bal is nog nauwelijks van de ene ploeg dus naar de andere gegaan. In de tweede helft. Er is niet gewisseld. Misschien moet dat straks wel als Vermeer pijn blijft houden. Dan zou Sillers erin moeten komen. Vermeer heeft de bal naar de linkerkant gespeeld. naar Jan Vertongen, of 10 voor de middenlijn inmiddels. Kan opkomen, de bal opdrijven. En zo zit Ajax op de helft van Rode JC. Bij de ploegen hebben we te weinig laten zien. En met name van Ajax verwacht je natuurlijk meer. Natuurlijk is dit een uitwedstrijd. Dan hoef je misschien niet je aller aller aller beste spel te laten zien. Maar dit was niet goed genoeg. Geen initiatief, los zand, geen kansen voor Ajax. En toch een goal. Nou dat is knap als je er zo tegenaan kijkt. Eriksen zet Ajax voorlopig op de voorsprong. De goal al heel vroeg in de zesde minuut. Maar deze wedstrijd mag toch niet gespeeld zijn. Met zoveel tijd nog op de klok. Een, een, minuut of, ja, wat is het, een minuut of 42 in totaal. Excelsior met de verrassingsopstelling. Doen ze het daarmee goed, Filip? Nou, ze doen het in ieder geval heel anders. En of het, uh, ze het goed of niet goed doen, ja, dat oordeel wil ik nog even voor me houden. Want we zijn nog maar vijf minuten bezig. Maar ja, normaal denk je toch aan Excelsior, aan een... Goed, een rondtikkend team, tenminste als het loopt. Het is een, een technische ploeg, het komt wat, wat power tekort, het komt wat, wat stevigheid tekort, het komt kracht tekort. Maar techniek, dat hebben ze wel. En zeker vorig jaar onder Pastoor konden ze zo heel aardig voetballen en zelfs wedstrijden naar hun hand zetten. Nu is het daardoor, door die opstelling met Van Steensel voorin, een, ja, een andere tactiek. Want die ballen gaan allemaal lang op die sterke Van Steensel voorin. Die moeten ze dan op de borst aannemen en dan wachten op de inkomende mensen. En dus krijg je een soort Engels aandoende wedstrijd, tenminste. Dat wil Excelsior ervan maken. RKC staat dat overigens tot dusver nog niet toe. En RKC heeft ook het beste nog van het spel. Dat probeert de bal wel gewoon rond te blijven spelen. Technisch verzorgd te voetballen. Maar Excelsior probeert dat patroon dus uh, te verstoren. En ik denk dat de gedachte dan van John Lammes is uh, geweest. Van als ik daarin meega, als wij ons gewone spel nu spelen. Zeker in de vorm afgelopen dinsdag ook tegen GVVV. Dan gaan we toch ten onder. Nou, hij probeert dus wat anders. In ieder geval, het is nog 0-0. Geen schade opgelopen in de eerste zes minuten tegen RKC. Het is een beetje aftasten of meteen de bovenop bij Heerenveen Ado Henkok. Nou, het is gelijk. We gaan de wedstrijd even kijken naar deze aanval van Ado Den Haag. Maar uh, Toorstra kan niet bij de bal in het 16 meter gebied en dus kan Heerenveen de aanval overnemen. Heerenveen is wat meer gedurende deze 4 minuten in het 16 meter gebied geweest van Ado Den Haag. Ado Den Haag trekt zich een beetje terug. Een man in de middelcirkel nog om die aanval van Heerenveen een klein beetje te storen. Maar erg veel druk wordt niet op de bal gezet. Gouwe Paul Leo kan kiezen voor een paas. Maar die paas komt helemaal nergens recht. Ragnar. Ze staan compleet te slapen bij Rode JC. De 50 vijftigste minuut staat op het bord. Ajax op de 2-0 voorsprong. Maar ze staan met z'n allen collectief te tutten. Want Ajax neemt een vrije trappenmeter of 20 over de middenlijn. Aan de rechterkant van het veld. Dan wordt die bal getrapt. En loopt Theo Jansen zomaar weg bij alles en iedereen. Hij staat absoluut geen buitenspel. Neemt de bal aan op de borst. Meter of 17 van de goal en schuift hem dan vervolgens in de rechterhoek buiten bereik van Kijczek. En alles en iedereen bij Rode JC ziet het gebeuren. Niemand doet wat. en Dit is een vlaag van collectieve verstandsverbijstering voor iedereen hier in het stadion. Want hoe kan dit gebeuren? Hoe kun je een wedstrijd zo verschrikkelijk weggeven, want 0-1 met nog 40 minuten te spelen of 0-2 achter tegen Ajax. Dat is toch een wereld van verschil. Slim gedaan bij Ajax het snel nemen van die vrije trap en het afmaken van Theo Jansen aan de kant van Amsterdammers. Hij maakt zijn vierde trouwens van het seizoen. Rona krijgt nu een vlag. De vlag gaat omhoog voor Mats Jonker. En zo heeft Ajax zijn vrije trap te nemen. Diep op de eigen helft. Eriksen 0-1, Theo Jansen 0-2. En op de klok in de tweede helft een kleine 40 minuten nog. En Kok was bezig bij Herenveen Hado. 6 minuten gespeeld in het eerste wapenvijf komt op naam van Herenveen met een prachtig schot van de, verdediger, de rechterverdediger Jan Maat op de rand van de 16. Een schot wat tegen de lat aankwam. Buiten bereik van Coutinho, de doelman van Ado Den Haag. En weer is het nu Assaidi op de as van het veld. Die wilde naar de buitenkant spelen, maar die bal die komt daar niet aan. Of komt hij er toch nog wel? Ja, die bal die kan voorgezet worden. Er wordt een verdediger van de hele Die wordt uitgekapt en het is alleen maar een doelschop. Een doelschop. Vanwege de verdediger aan de linkerkant van het veld die mee opkwam bij dat was In dit geval was dat... Nee, niet naar de zin. Maar in elk geval de aanval die is in elk geval gesmoord. Een doelschop voor Coutinho, doelman van Ado Den Haag. Ado Den Haag, wat deze week nog een zware wedstrijd Hij heeft gespeeld tegen Vitesse. Voor de beker heeft Ado Den Haag verloren. Heerenveen had het dat gemakkelijker tegen de amateurs van Harker Boys En zij wonnen met 6-1. bal nu in de middelste is ook al immers gaat uitpasen naar de rechterkant van het veld. We hebben gespeeld bijna 7 minuten 0-0. Excelsior, RKC, Filip Waar de doelman Wesley de Ruiter van Excelsior nu een vrije trap vangt. Een vrije trap genomen door Art van Peppe, de linksback, Die overigens een verleden heeft bij Excelsior. En dat geldt voor wel meer spelers van RKC. Zes in getal maar liefst. Uh, RKC is iets beter. Maar de beste kans uh, tot nu toe was een halve minuut geleden voor uh, Excelsior. Waar Mick van Buren de bal uit te draaien. Ineens een half metertje schoot, zo, zo op een meter of twaalf van de goal van Jeroen Zoet. Excelsior probeert aan te klampen. Heeft de beste kans gehad. RKC voetbalt nog altijd iets beter. Dat is de conclusie na negen minuten. De stand is nog altijd 0-0 op Dan gaan we weer naar het Friese Haagje. Henk Kok. En Veen dwingt ADO Den Haag terug. Veen heeft de meeste bal bezit, maar moet er natuurlijk ook iets mee doen. Teruggespeeld in de middencirkel naar Raymond Zomer, de centrale verdediger... die zojuist de bal keihard tegen zijn hoofdtuin kreeg. Nu naar Asaidi, Assaidi en dan in de breedte naar Elmen. Heel ADO Den Haag terug. Westlieverhoek Hoek is regelmatig een verdediger En nu gaat ACID die paal afspelen naar Junitsits. Maar dan zit in elk geval, zit Horvat en Koem, die zitten er even tussen. En nu op de rand van een 16, eigen 16 meter gebied is het Hoek. Die de bal probeert feit te spelen, dat lukt hem niet. En is de bal weer verloren, probeert ACI die zo meteen met zijn linkerbeen te schieten. Nee, een goede ingreep van Ado Den Haag, maar die bal die komt niet bij Jean Verhoek terecht. En dan kan RVV weer gemakkelijk die bal overnemen. Vier met Judith's, Acht minuten gevoetbald en dan steeds 0-0. Ajax vlam twee keer en scoort twee keer. En dat is het ook, wachtelijk? Nou, dat tweede mag je echt geen vlammen noemen. Daar staat Roda werkelijk met z'n allen te slapen. Het is ongelooflijk ook de blik op het gezicht van trainer Harm van Veldhoven. De trainer van Roda. Hoe kan dit gebeuren bij zijn ploeg? Iedereen is ja, blijkbaar nog niet scherp of zo. Nou, het uh, terugkomen op het veld uit de kleedkamer zo in, uh, in de rust. Theo Jansen staat werkelijk helemaal vrij en heeft dan geen enkel probleem om uh, Kiesek de doelman van Roda, te passeren. We het met z'n allen maar even op een vrije trap van uh, Sime de Jong. Maar niemand weet het eigenlijk zeker omdat je er toch op rekent dat die bal wel wordt onderschept. En uh, dan staat Jansen opeens zo vrij, iets wat niemand verwacht. Arm van Veldhoven dus ook niet. En uh, ja, het neemt toch een beetje de spanning uit de wedstrijd weg. Ajax is wat mij betreft van harte welkom om drie punten op te halen hier vanavond. Roda mag ze ook hebben. Maar je hoopt toch vooral op een spannende wedstrijd. Zoals afgelopen woensdag in de Beker. En nu lijkt het Leid misschien al heel vroeg beslecht hier in Kerkrade. Ajax leidt met 2-0 na 54 minuten in Kerkrade. En na een minuut of tien in de eerste helft bij Heerenveen, ADO en bij Excelsior. RKC is het nog 0-0. De late wedstrijd straks is Twente, PSV. Tot na het NOS Journaal met Mariel Hegeman.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 nog hoger dan al die andere bouwen. Van Bananenrepubliek naar booming business. Moet het niet alleen de hoogst van Panama worden, maar ook van heel Latijns-Amerika. En Den Haag pikt een graantje mee. Een reportage morgenavond tussen 7 en 8 in Bureau Buitenland. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Heeft jouw club geld nodig? De beste clubsponsor ben jezelf.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 OT Theater speelt Man of Moods, een muziektheatervoorstelling met Bert Luppes. 26 oktober tot en met 11 december in diverse theaters en het OT Theater. OT-Rotterdam.nl Droogte en honger bedreigen miljoenen levens in Afrika. Noodhulp is noodzaak, maar een structurele oplossing helpt langer. Deel de helpt Keniaanse gezinnen de droogte te overwinnen. Doet u mee? Deel de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 Help gezinnen in Kenia de droogte te overwinnen, wildegansen.nl. Voor het aanbieden van participaties in deze beleggingsinstelling... is Annex B.V. niet vergunningplichtig... ingevolge de wet op het financieel toezicht... en staat niet onder toezicht van de AFM. Dit is Radio 1.